8 uur het NOS-journaal. Raymond Serré. Meer cyberaanvallen op banken niet uitgesloten. ING en ABN genoemd in offshore leaks. En president Uruguay merkte niet dat de microfoon al open stond. <middels>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 De VVD wil dat een eigen statenlid in Noord-Holland opstapt. Het gaat om Gökçal Geur, die vier internaten voor kinderen van Turkse afkomst beheert. De internaten zijn gevestigd in een woonhuis in Amsterdam. Er wonen 25 kinderen. Na schooltijd krijgen ze Koranlessen volgens de leer van een conservatieve Turkse moslimgeestelijke. En de VVD vindt die leer in strijd met de liberale beginselen. In Nigeria zijn bij een ongeluk met een bus, een tankauto en een vrachtauto zeker 36 doden gevallen. Na het ongeluk explodeerde de tankauto. en ontstond een brand die uren duurde. Reddingswerkers konden daardoor moeilijk hulp verlenen. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten zijn zeker 30 mensen in de bus omgekomen en vier inzittenden van de tankauto. Verder overleden twee kinderen in een nabijgelegen werkplaats die na het ongeluk vlam vatten.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 6 april. Komen er nieuwe aanvallen op de banken? En zo ja, wat kunnen we eraan doen? Ontwikkelingssamenwerking 2.0. We hebben er zo een discussie over. En de eredivisie komt in een beslissende fase. Feyenoord won gisteravond maar net. Het was te mager. Het was niet, niet goed. Het zijn ook momenten dat je daar even je ogen voor moet sluiten. En uh, gewoon blij moet zijn dat je wint. Ronald Koeman, niet blij. Hoe gaat de rest er doen? Daar gaan we zo over praten, maar we hebben het eerst over de overlast gisteren veroorzaakt met het internetbankieren. Cybercriminelen die zorgden voor een storing bij ING, dat eerder deze week zelf al in de problemen kwam. de aanval legde ook het online betalingssysteem Ideal plat. En daar hadden de klanten van alle banken last van. Bij de internetwinkel Simply Colors konden zo'n 100 klanten niet betalen met Ideal. Geen goede situatie vinden ze bij dat bedrijf. Het schendt ook het vertrouwen van de klant in, uh, in zo'n betalingssysteem natuurlijk. En het is inmiddels in Nederland gewoon het belangrijkste betalingssysteem geworden. Dus dat is uh, heel, uh, heel erg balen, ja zeker. Ook klanten die online wilden kopen bij warenhuis De Bijenkorf hadden last van de storing. Die situatie heeft een paar uur helaas geduurd en dat heeft uh, voor ons veel impact. En dat betekent dat honderden klanten helaas uh, niet uh, hun bestelling hebben kunnen afronden. Sybren Visser is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een uh, cyberaanval waar consumenten erg veel last van uh, hebben gehad. Heeft u het idee dat de banken het vandaag weer op orde hebben? Ja, hoe de situatie vandaag is, zullen we vandaag weer moeten afwachten. Ik kan het helaas niet anders zeggen. We hebben de afgelopen dagen een aantal keer gezien dat uh, het bleek alsof het op orde was. En dat er dan toch weer iets nieuws ontstond. De ene keer was de storing bij de banken zelf. En de andere keer, zoals we dan nu horen, een cyberaanval. Um, maar het effect ervan is wel steeds dat een heel cruciaal systeem wat we in Nederland hebben, namelijk het elektronisch betalingsverkeer, dat dat eruit ligt. En dat ja. is uiteindelijk iets wat voor consumenten uh, en ook voor winkeliers, zoals we net hoorden, ontzettend vervelend is. En u wil een compensatieregeling? Ja, wij vinden dat de, uh, de, het elektronisch betalingsverkeer, zolang het zo belangrijk aan het worden is in Nederland, dat het een, een hele cruciale functie wordt. Net zoals het uh, energie en de telefonie. Uh, Denkt de, de, de, de, de, de, u een beetje aan zo'n regeling van een leveringsplicht? Van het moet altijd veilig zijn, zoals bij de energie ook het geval is? Ja, we denken eraan dat op het moment dat een, uh, een bank er niet in slaagt om uh, op een goede manier uh, zijn diensten te, te leveren... dat er dan op een of andere manier wordt gecompenseerd richting de klanten van die bank. Ja, en dat en zo... hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat is natuurlijk allemaal uh, van nader orde. Dan moeten we later kijken hoe het dan We gaat Even voor, voor, voor het idee dat we precies weten waar we het over hebben. Zoals de Nederlandse spoorwegen bijvoorbeeld van die stiptheidsformuleringen uh, hebben. Dat als er zoveel procent van de trein op tijd rijdt, dan uh, hoeven ze geen boete te betalen. Ja, dat, dat, dat soort zo'n voorbeeld zou het kunnen zijn. Zo'n voorbeeld. Maar wat hebben we daaraan? Want dan worden we nog niet... Want kijk, die banken zeggen namelijk ook op hun beurt... Ja, wij worden aangevallen. Ja, maar de banken die kunnen er iets aan doen om zich te wapenen tegen die aantallen. En uh, consumenten die kunnen daar uh, aan hun kant heel veel aan doen. Maar dat moeten ze ook al. Want de banken die schrijven voor in hun voorwaarden dat we onze computers goed beveiligen. Dat we gebruik maken van veilige websites, van, uh, van goede uh, browsers enzovoort. Ja, ik weet niet hoe het uh, bij u thuis is, maar ik heb zelf het gevoel dat ik er alles aan doe. Maar toch heb ik altijd soms het gevoel dat er iets mis is op mijn computer. Ja, precies. Nou ja, dat, dat kan dus. Uh, en De banken die, zijn, uh, die vragen van consumenten daar een, een heel stuk medewerking in. Yeah. Uh, aan de andere kant vinden wij natuurlijk ook dat, uh, dat de banken daar uh, zich optimaal voor moeten inspannen. Als wij nou uh, zo'n regeling uh, zouden invoeren in Nederland waarin een compensatie moet worden betaald... Uh, dan kun je zeggen dat betalen de klanten dan allemaal uiteindelijk zelf weer terug... Maar dat is niet helemaal waar, want de bank die zijn systemen helemaal op orde heeft... en die zijn klanten dus nooit in compensatie hoeft terug te betalen... die kan uiteindelijk lagere tarieven gaan hanteren... en interessanter worden voor overstappers. Ja, precies. Het is niet zo dat het zak broekzak is, want dat dreigt een beetje. Nee, want er is natuurlijk niet sprake van maar één bank waar je van afhankelijk bent als heel Nederland. Uh, op het moment dat er één bank is die erin slaagt om dit systeem helemaal goed draaiend te krijgen, uh, dan, dan krijgt hij eigenlijk twee grote voordelen. Het ene voordeel is dat uh, zijn consumenten heel erg tevreden zijn omdat ze niet te maken hebben met storingen. Uh, en het andere voordeel is dat hij uh, minder hoeft te compenseren aan zijn klanten omdat er storingen waren. Ja, Ik begrijp het pleidooi voor die wettelijke compensatieregeling. Dat moet de politiek regelen, neem ik aan. Ja, we vinden dat het aan de politiek is om daar uiteindelijk de, de precieze invulling en de wettelijke basis voor te geven. Ja. Um, en wij zouden het fijn vinden als er sprake is van echt één uniforme regeling, zodat het niet zo is dat je bij de ene bank de ene comparatie krijgt en bij de andere een heel andere. Nee, de voorzet is gegeven. Het is aan de politiek om hem in te koppelen. Meneer Visser, dank u wel. Graag gedaan. Politieke spanning in Portugal. En dat allemaal na aanleiding van een uitspraak van het Portugese grondwettelijke hof. Dat heeft een deel van de bezuinigingen van de begroting 2013 afgekeurd... omdat ze ongrondwettelijk zouden zijn. Portugal zou daardoor weer niet kunnen voldoen aan de eisen van de eurozone. Gaan we over praten met Jessica van Spingen. Jessica, hoezo is dat hof tot deze uitspraak gekomen? Waarom is het ongrondwettelijk? Het Hof vindt dat de bezuinigingen niet eerlijk worden gedragen. De regering bezuinigt op pensioenen, op uitkeringen, op het vakantiegeld van ambtenaren. Het gaat vooral dus om mensen in de publieke sector. En de werknemers in de particuliere sector, in het bedrijfsleven, die blijven eigenlijk redelijk buitenschot. En daarvan zegt het Hof, dat is niet eerlijk. Dat is in strijd met het gelijkheidsprincipe in de grondwet. En dus heeft het Hof nu een deel van die bezuinigingen afgekeurd. En je moet naar het Hof luisteren. Um, je hoeft niet per se naar het hof te luisteren. Dat is ook gelijk wat de president uh, gisteren zei. Die zei voorafgaand aan de uitspraak... degene trouwens die uh, deze uitspraak heeft geforceerd... die is naar het hof gegaan en heeft gezegd... willen jullie alsjeblieft kijken naar deze bezuinigingen. Maar die zei van, in principe hoeft de regering niet te luisteren... en kan de regering zijn eigen te wekken. Ja, maar, goed. maar goed, als ze we wel luisteren, dan betekent dat nogal wat. Want ik neem aan dat dit een substantieel deel is van de bezuinigingen... En van de begroting. Ja, dit is een flinke tegenvaller voor de regering van uh, premier Coelho. Um, hij moet inderdaad flink bezuinigen. Kijk, Portugal ontving twee jaar geleden 78 miljard euro aan noodsteun... van het IMF en de Europese Unie. En daarvan is een deel al overgemaakt. Um, en daar staat heel wat tegenover. Daarbij horen strenge voorwaarden. Het begrotingstekort moet naar beneden bijvoorbeeld. Uh, harde bezuinigingen. Ja, Koelju had zo zijn doelen gesteld. Maar dit is ineens een gat in zijn begroting van 1,2 tot 1,4 miljard euro. Dat is een vijfde van zijn hele budget. Ja, dus dit geen, wordt uh, geen zoeken. Ka geen kattenpissen zeggen we dan. Maar hoe, wat betekent dat politiek? Is er uh, veel gedoe nu? Nou ja, op zich zit Coelho uh, stevig in het zadel, heeft een, uh, een ja, overtuigende meerderheid. Maar hij zal alternatieven moeten gaan zoeken voor een bedrag dus van ruim een miljard. Uh, Portugal staat er slecht voor, de economie krimpt nog steeds, de werkloosheid loopt op. Um, ik sprak van de week een Portugese econoom en die zei... er is helemaal geen ruimte meer om extra te bezuinigen, uh, te bezuinigen, om alternatieven te zoeken. Er valt hier niks meer te bezuinigen, alle marge is op, dus dat wordt heel moeilijk. En ze gaan wel vanmiddag uh, heeft Kwelju iedereen opgeroepen. Alle ministers, alle verlovers zijn ingetrokken, zeg maar. Ach. Hij heeft een uh, extra uh, ministerraad ingelast voor vanmiddag om te kijken, ja, hoe nu verder. Spannende dag dus, Portugal. Dankjewel, Jessica. Jessica van Spingen was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ontwikkelingshulp anno 2013. Is dat geld voor ontwikkelingslanden of voor het bedrijfsleven? Dat straks. Eerst de partij 50 Plus. Die zit in de peilingen in de lift. Dat gaan we straks doen. Ik draai het gewoon om. Want uh, Henkrol uh, hebben we nog niet te pakken. Daar gaan we zo mee, uh, mee praten. Gaan we het toch hebben over minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking? Want die presenteerde gisteren haar plannen. Ze moet 1 miljard euro bezuinigen. Maar ze gaat ook iets veranderen. Ploemen legt meer de nadruk op economische hulp. Waarvan ook het Nederlands. En klein bedrijf zal gaan profiteren. Het geld daarvoor komt uit een nieuw fonds, bedoeld voor ondernemers die ontwikkelingsprogramma's opzetten in ontwikkelingslanden. Dat kunnen MKB'ers zijn uit. Nigeria, Dat kunnen MKB'ers uit Nederland zijn die samen met MKB'ers uit Nigeria een bedrijf opzetten. En het kunnen Nederlandse MKB'ers zijn die willen exporteren. En dat vinden we zo belangrijk omdat het voor MKB-bedrijven vaak lastig is om financiering rond te krijgen. Terwijl ze wel de motor van de economie zijn. We gaan erover praten met Marit Maaik, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En Sjoerd Sjoersma van D66. Laten we met D66 beginnen. Wat is de kritiek op dit plan? Nou ja, kijk, bekend ken D66 natuurlijk als een redelijke partij... en wij beoordelen de voorstellen dus ook niet op de afzender... maar op de kwaliteit. En laat ik ook één positief ding zeg, zeggen. De intentie van minister Ploemen om via ontwikkelingssamenwerking en handel... om één generatie armoede uit te banden, is lovenswaardig. Ja, en ik vroeg en, naar de kritiek. En de kritiek, dat gaat eigenlijk over het volgende. Um, kijk, uh, toen uh, de PvdA die bezuiniging van 1 miljard ontwikkelingssamenwerking aankondigde... zei Samson in Pauw en Paul Witteman, er komt een zeer modern fonds... Dat de pijn van die bezuiniging grotendeels zal verzachten. Ja. Nou, wat het fonds zou zijn, dat leek eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar, maar dat inmiddels is nu dat wel duidelijk, duidelijk geworden, precies. En u vindt dat niet modern? Ik vind dat inderdaad niet modern. Want in, wat in dat fonds, onder andere, kan. en het staat nota bene ook nog in de inleiding van die nota geschreven. zijn exportsubsidies. Ja. En begrijp me, begrijp me niet verkeerd. steun aan het Nederlands bedrijfsleven is goed, maar daar was dit geld niet voor bedoeld. Die exportsubsidies, dat is een heel slechte manier om bedrijvigheid en ontwikkeling te stimuleren. Ja, dan ga ik even naar de andere kant, naar uh, Marit Maai van de Partij van de Arbeid. Um, het wordt genoemd heel slechte vorm. Uh, en er is dus kritiek. Wat vindt u ervan? Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat um, de minister een beleid heeft gepresenteerd... Sorry, ik hoor mezelf twee keer. Ik hoop dat u daar even voor kunt zorgen. Ja, dan dat dat hoort u gebeurt. zelf dubbel. Maar als u dan ja, gewoon uh, dat dat de begin, minister, het begin overslaat... en dan op mijn weg. vraag antwoord geeft, dat helpt ook altijd. Ja, dat de minister heeft aangegeven dat zij prioriteit geeft aan zwakke staten... aan vrouwenrechten, aan armoedebestrijding. Zaken die heel belangrijk zijn. En een onderdeel van die armoedebestrijding is ook economische ontwikkeling. En ik denk dat als we kijken naar economische ontwikkeling... zoals uh, de minister daar uh, een voorstel voor heeft gemaakt... een fonds wat, goed, wat uh, ervoor moet zorgen dat midden- en kleinbedrijven... in lage- en lage middeninkomenslanden en Nederlandse ondernemers... Uh, economische activiteiten ontwikkelen, ja. ja, dan kan ik niet anders uh, denken... dan dat dat toch ook moet bijdragen aan die armoedebestrijding. Maar bij D66 daarbij... zeiden ze zojuist, hè, als u goed heeft geluisterd... dat uh, nog steeds zijn die exportsubsidies mogelijk. Uh, en dat is niet echt een PvdA-standpunt, toch, uit het verleden? Wat er heel duidelijk is gesteld bij dat fonds... is dat het ontwikkelingsrelevant moet zijn. De activiteiten die met dat fonds worden gefinancierd... die moeten ontwikkelingsrelevant zijn. Die moeten zorgen dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd... in de landen waar die activiteiten worden ontplooid... Die moeten zorgen dat de overdracht is van kennis en van vaardigheden. Die moeten zorgen dat de uitbreiding van productiecapaciteit is in die ontwikkelingslanden. En die moeten ook zorgen dat ze de kwetsbare groepen die daar, uh, ja. die daar zijn erbij betrekken. Sjoerdsma, reageer daar nog dan even op. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, ho, ho, ho. Uh, Spreektijd is beperkt. Sjoerdsma ja. van D66, reageer er nog even op. Nee, daar wil ik wel even op reageren. Omdat uh, minister Ploemen zegt van ja, we zijn echt voorbij het beleid van de jaren 60. Maar ja, exportsubsidies, het is niet eigenlijk het beleid van de jaren 60. Had is gewoon gebonden. Ja. En gebonden hulp kwam eigenlijk op geen... Ik, bedoel, ik ken geen enkele vorm van gebonden hulp die ontwikkelingsrelevant is. Tenzij we misschien, ja, misschien schoolboeken gaan exporteren. Maar ja, minister Ploumen snijdt niet in. Ik geloof niet dat dat de, juist, de bedoeling oh, was. Op onderwijs. Ja, ik geef het ja. laatste woord aan mevrouw Meijer. Ja, ik denk dat het heel goed is als uh, meneer Soorts uh, het stuk nog eens een keer uh, goed doorneemt. En dan kijkt ook naar wat de definitie van ontwikkelingsrelevantie is. En ik denk eigenlijk dat we uh, dicht bij elkaar komen. Want ik heb ook de introductie van meneer Soorts maar gehoord. Dat we in een uh, mooi debat, een uh, mooi nieuw beleid voor ontwikkelingssamenwerking gaan neerzetten. En hebben jullie vast en zeker nog veel meer spreektijd dan vanochtend al op uh, de radio. ik wel, ja. <laughs> ik dank jullie wel voor de eerste reactie. <laughs> Oké. Okay. We gaan... Uh, en hij heeft de telefoon opgenomen. Jazeker, Henk Krol. Want de partij 50PLUS zit in de lift in de peilingen. Op dit moment heeft de partij twee zetels. De kleinste partij in de Tweede Kamer. Maar in de recente peilingen staat de partij soms in de top vijf van de grootste partijen. Hoewel, ik moet er ook bij zeggen, in de laatste politieke barometer... maar het zijn mijn dagkoersen, zakken ze weer van 16 naar 11 zetels. Maar belangrijker is dat de partij vandaag de ledenvergadering heeft in Utrecht. Henk Krol, goedemorgen. Waar komt die populariteit nou vandaan? Heeft u dat wel eens geacht te verklaren? Um, nee, dat is heel lastig, omdat... Uh om dat uh, te duiden. Ik denk dat het toch voornamelijk te maken heeft... met het feit dat mensen ontevreden zijn over het huidige kabinet. Uh, heel veel mensen hebben gestemd op de VVD... juist om de Partij van de Arbeid buiten de deur te houden. Of men heeft gestemd nog op keer. de Partij van de Arbeid... om de VVD buiten de, ja. de deur te houden. En wat hebben ze gekregen? De twee partijen die eerst zo elkaars vijanden waren. En dan roepen de beide heren ook nog... dit is wat de kiezer heeft gewild. Ja, ja Ik denk dat je dan toch tekort doet aan het intellect van de kiezer. Het ongenoegen een beetje. Van, van, van de kiezer, maar wat, wat voor mensen zijn dat? Zijn dat allemaal ouderen, senioren of zitten er ook veel jongeren bij? Nou, Het, het grappige is dat wij natuurlijk toen we begonnen, we zijn nog maar een hele jonge partij. Hè? Ik kan nog steeds het grapje maken dat we de jongste partij van Nederland zijn. <laughs> Blijf leuk. Maar, maar eh, toen wij begonnen, toen hadden we vooral aantrekkingskracht op mensen die al gepensioneerd waren. Al heel snel kregen mensen in de gaten dat als je boven de 40, 45 bent en je raakt zonder werk dat je ook niet meer aan een baan komt. Dus die groep kwam er al heel snel bij. En nu zie je, kijk maar wat er vandaag gebeurt in Den Haag met zo'n enorme betoging op de kortingen in de zorg en de diverse ontslagen die daar gaan vallen. Misschien wel honderdduizend mensen die op straat komen te staan. Nu zie je dat ook veel jongeren die betrokken zijn bij de zorg eh, van ouderen... of dat nou hun eigen ouderen zijn of anderen... zeggen ja, zo kan het niet in een beschaafde maatschappij. En ook die voelen zich steeds meer aangetrokken tot 50+. Plus. Ja, dus het, is een, het begint een brede beweging uh, te worden. Maar, nou komen er ook verkiezingen aan. En u ah. doet niet overal mee. Um, er komen er zowel gemeenteraadsverkiezingen aan als Europese verkiezingen. Europees gaat u wel uh, de boer op, hè? Best gaan we wel doen, als je ziet dat er zelfs een kans is dat Europa zich wil bezig gaan houden met onze pensioenen. En onze pensioenen zijn zo uniek dat ik denk dat het niet netjes is dat we dat aan Europa overlaten. Dus daar willen we heel graag eens hebben in dat Europa. Is is dat de belangrijkste reden om aan de Europese verkiezingen wel mee te doen? Dat u daar een onderwerp heeft waarvan u zegt: nou, daarmee kan ik ook uit de voeten, dan kan ik politiek ook iets betekenen. Het is altijd leuk als je een onderwerp hebt waarmee je uit de voeten kan. Een andere reden is dat je ziet dat het succes van 50PLUS... in heel Europa niet onopgemerkt blijft. Wij krijgen vragen van bijna alle andere Europese landen. Van hoe, hoe doen jullie dat nou in Nederland? Wat bijzonder dat zo'n kleine partij ineens zo omhoog schiet. Want ik kijk dan niet naar de peilingen, want inderdaad, u heeft gelijk. Die gaan omhoog en die gaan naar beneden. Maar ik kijk naar de enorme ledenaanwas die we hebben gekregen. We zijn ook de snelst groeiende partijen in Nederland. Maar dan zou je zeggen, dan kan je ook meedoen op het lokaal. Niveau. Wat is het dichter bij de burger dan gemeenteraden? Ja, en zeker als je ziet hoe nu allerlei taken over het hekje van gemeenten worden gekieperd, dan ben ja? je heel graag bezighouden met datgene wat er in de gemeente gebeurt. Maar dan moet je toch de partij nog veel beter op orde hebben dan die nu is. Het is natuurlijk heel snel gegaan, en het is fantastisch gegaan als je U bent bang voor, voor gelukzoekers. Ja, en met name de partijoprichter Jan Nagel... die de zaak wat dat betreft prima voorzien heeft. Die zegt, dat is misschien iets wat je in de toekomst zou kunnen doen. Nu kun je constateren dat er heel veel lokale partijen zijn... die zich uitstekend inzetten voor de belangen waar wij ons ook voor inzetten. Die heel dicht bij de burgers staan. En dan kun je nu die taken veel beter aan die lokale partijen overlaten. Ja, maar over vier jaar, als je, het, als je het wel op orde hebt... en misschien ook gewoon uh, mensen hebt opgeleid... dan zou het wel zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... Net zoals de PVV in een aantal gemeenten gaat meedoen. Kunnen, maar we zijn een democratische partij, daar zijn andere jonge partijen nog niet aan toe, wij al wel. En dan is het aan de leden om daarover te beslissen. En dat zijn dingen die bijvoorbeeld op zo'n algemene ledenvergadering... nu niet, want nu staat het onderwerp niet op de agenda... maar we hebben nog hopelijk drie jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen... Eh, die kunnen we dan in die komende ledenraadsvergaderingen heel goed met elkaar bespreken. Goed, vandaag de ledenvergadering in Utrecht. Ik wens u een mooie dag, meneer Krol. Dank u zeer. Dag. De moet je maar niet letterlijk gaan vertalen. Kiss on my list, Hole and out, zoals dat. Voetbal dan. Blijft spannend in de competitie. Feyenoord won gisteravond van VVV. En dat betekent dat de vier clubs bovenin nog dicht bij elkaar blijven. Voetbalverslag even, Ragnar Niemeyer op weg naar de ontknoping. Uh, laten we beginnen, uh, Rachnaar, met Feyenoord. Dat was niet makkelijk gisteravond. Koema een beetje de pest in. Hoe kwam dat? Ja, het zag er van tevoren overigens allemaal nog zo goed uit. Hè? Want het publiek in Rotterdam, dat is onverzettelijk, dat gelooft erin. Ik zag net dat ik een whatsappje had van gisteravond uit de kuip van iemand. Een goede vriend, Ja, fantastische beelden, fantastische atmosfeer. Maar de wedstrijd zelf die viel heel erg tegen. Um, ja, Feyenoord is misschien ook niet de meest aangewezen ploeg he, om kampioen te worden. Want ik heb nog even de cijfertjes erbij gezocht. Jean-Paul is 19 jaar. Ja. Filena, 18 jaar. De Vrij, 21. Martins Indi 21 er komt wel heel veel druk op te staan, er is wel heel veel hoop. Vorige week ging het mis zonder pellen, die gisteravond dan scoorde. Maar die wedstrijd tegen Heerenveen heeft toch een beetje het seizoen gebroken. Misschien duurt het allemaal net iets te lang en moet Feyenoord zich maar gewoon proberen te richten. Dat is altijd een beetje makkelijk praten, maar misschien ja. op plek 2. Ja, maar aan de andere kant, als je dit soort wedstrijden ook wint, dan, dan doe je ook wel weer mee. Zeg, uh, maar laten we ook dan eventjes naar de anderen kijken. Want we hebben een aantal kampioenskandidaten. PSV om te beginnen, Willem II. Vroeger was dat een soort angstgeekner. Ja, daar moet ik vanavond zelf naartoe. Ik ben echt uh, ontzettend benieuwd. En normaal gesproken, ook in de gekke uh, periode waarin PSV zit... normaal gesproken mag dat geen enkel probleem zijn voor PSV. Uh, dat zal het normaal gesproken toch ook echt niet worden. Maar ik begin zo langzamerhand wel de indruk te krijgen... ook op basis van ja. uh, de beelden weer van Dick Advocaat gisteren. Ja, wat zei die? Uh, ze Negatiefisme? PSV... Ja, maar goed, ze zijn bij PSV volgens mij echt het, het spoor volledig bijster. Uh, volledig in de war. En uh, die hebben echt geen idee meer waar ze mee bezig zijn, zo onderhand uh, lijkt het wel. Ja, want dan hebben we het over gedragstherapeuten ja. Dat de leiding van PSV. Die overigens wel terecht iets constateert hoor, die directeur dat Tini Sanders heeft gezegd. Ja, er komen hier leuke jongens binnen, tekenen een contract en worden na een tijdje jongens met koptelefoons op die mij voorbij lopen alsof ik er niet sta. Dat je daar iets aan wil doen, nou ja, dat kan je alleen maar prijzen denk ik. Maar ja, dat je daar mensen voor nodig hebt die daar speciaal voor worden ingehuurd en die daar als een soort flies on the wall... Eh, alles observeren, met iedereen zogenaamd rustige gesprekjes ja. aanknopen. Ik zie het al voor me bij Germaine Lenz, een gesprekje. Hoe gaat het met je, Jermaine? Nou, Ik kan me er echt helemaal niets bij voorstellen. En het zielige vind ik eigenlijk bijna voor dik Advocaat... dat is een trainer die twee keer het Nederland zelf al gedaan heeft... met Zenit, kampioen van Rusland, is geworden, een UEFA-cup gewonnen heeft. Die moet dan ook allemaal nog roepen dat het heel normaal is en zo. En ja, die is de grip volledig kwijt. Goed, dat is PSV tegen Willem II. Jouw verslag horen we vanavond dus op deze zender... Vitesse dus tegen Nakboe in principe geen probleem te zijn. En morgen uh, Ajax. Tenminste, dat constateer ik maar even. Als het niet zo is, moet je me tegenspreken. En morgen Ajax uh, om half vijf pas, hè? Is dat een voordeel? Ja, dat is uh, zeker een voordeel, absoluut. Want Ajax staat al bovenaan. en 60 punten nog even in herinnering geroepen uit 28 wedstrijden. Feyenoord 59 met een wedstrijd meer gespeeld. En dan kun je zeggen PSV en Vitesse op drie punten. Ja, Ajax weet precies wat de concurrentie heeft gedaan. En natuurlijk is dat prettig. Ajax heeft ook nog eens een keer op die, uh, die brekenbeen naar Spanje, naar Cuenca... een, een volledig uh, fitte selectie. Uh, die, er is nog een, een deen die, die, die terugkeert uh, op het middenveld. Dus zijn naam komt nu eventjes niet, uh, niet binnenvallen met Deno op het middenveld. Ja, Palsen. Palsen bedoel het. je, ja. ja. ja, ja. ja precies. En dus die komt ook nog eens een keer terug. Dus de selectie is volledig compleet. En natuurlijk als je weet dat je de winst nodig hebt. Die heeft Ajax sowieso nodig. Maar ja, het is wel heel prettig voetballen vanuit zo'n positie. Het zou me niet verbazen als dat binnenkort zelfs nog een keer gebeurt. Ja, dan lijkt de Ajax toch eigenlijk. Ook gezien de rust die er daar is. Gezien de overwinningen die weer worden geboekt. Dan lijkt de Ajax heel rustig op die titel af te gaan. Hoewel, Vitesse, dat zou toch wel bijzonder zijn Bert. Er zijn op zich vier clubs in theorie, en daar houden we het allemaal bij nog in de race. En het zou het mooiste zijn als het pas op de laatste speeldag zou worden beslist. Toch? Ja, ja. Ragna, veel plezier vanavond bij PSV. Ja. Um, en tot de volgende keer. We gaan zo luisteren naar Peter en Mieke in de Tros show. Waar gaan die het over hebben? Die hebben het over het betalingsverkeer onder de titel Verre van Ideaal. Ideal. Belastingvluchtelingen, daar gaan ze het over hebben. En dik in orde, dat is de grote matenbeurs. Veel plezier.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 BMW maakt rijden geweldig. Kom nu schapremmen bij Macro. 50% korting op 2Pack hoofdkussens. Radio 1. Het NOS Journaal.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 TROS show Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Weij. Goedenavond, hartelijk welkom bij Nieuws. Goedenavond. Goedenavond. Zeg ik dat? Ja, we zijn er <laughs> nog niet uit. Nou, net hoorde ik al iets aangekondigd voor Tweede Paasdag. Exact, ja. En nu ga ik zelf uh, zo'n raar de fout in. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Goed, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om eh, 9 uur gaan we het hebben over het feit dat Greenpeace erachter kwam... dat er heel weinig geregeld is als er iets misgaat in de Belgische kerncentrales. En dat heeft ook gevolgen voor Limburg. We bellen ook nog even met Onno de burgemeester van Maastricht. En daarna het zoeken naar oorlogsmisdadige Jozef Kony is gestaakt. Hoe zat het ook alweer met die Oegandese rebel? Chris Michel, uh, die zocht vorige zomer een week lang mee... En weet u nog wat u vannacht gedroomd heeft? Japanse wetenschappers kunnen straks onze dromen lezen. Ja, dat is echt waar, dat komt eraan. En als laatste een wetenschappelijk onderzoek naar de sterren. En daar moeten we allemaal aan meegaan betalen. Tenminste, dat willen ze graag. Om tien uur gaan we het hebben over de grote matenbeurs en de Miss Plus Size verkiezing. Jan van Aken schreef een enorme hit met een boek over de vierde eeuw. Interessant. En Lavinia Meijer, harpiste en componist Theo Nijland, gaan samen de planken op. En daar gaan ze alvast iets van laten horen. Zometeen hebben we het over belastingontduikers. Maar eerst, ja, cyberaanval, waar iedereen het opeens over heeft. Precies, want door een cyberaanval lag het internetbankieren bij een deel van de Nederlandse banken gisteren volledig plat. Gisteravond meldde de Nederlandse Vereniging van Banken dat dat dus was door een cyberaanval. Vooral ING en het betalingssysteem Ideal hadden het zwaar te voortduren en waren lange tijd onbereikbaar. Een zogeheten DDoS-cyberaanval was hiervan dus de oorzaak. Hierdoor raakte de desbetreffende website direct overbelast. En eerder in de week was het voor ING-klanten al onmogelijk... om boodschappen te pinnen en om het juiste saldo... via internetbankieren in te gaan zien. Is het internet eigenlijk dan wel geschikt om al dit soort geldzaken te regelen? En met welk doel zal die cyberaanval eigenlijk hebben gehad? Talloze deskundigen buigen zich over deze zaken. Zo ook Quirin Eikmans senior onderzoeken aan de faculteit terrorisme en counterterrorisme van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, de, de, dat is waarschijnlijk ook een deel van de centrale vraag. Hoeveel vertrouwen kan men nu nog in dit systeem hebben? Nou, ik denk dat we zeker vertrouwen in het betalingssysteem moeten hebben in Nederland. Het probleem is alleen dat deze cyberaanvallen veel vaker gebeuren... dan misschien nu bekend is. Dus de bankensector is er ook wel, ja, dit komt gewoon vaker voor. Alleen deze het ligt schaal, er al geregeld uit, zonder dat we het weten? Nee, het, er worden geregeld cyberaanvallen gepleegd. Alleen deze is wel heel erg uitzonderlijk. Dat is het eerste. En het tweede is natuurlijk dat zoveel mensen ermee geconfronteerd worden. En verder is iets soort gelijk aan de gang in de Verenigde Staten. Dus daardoor zijn mensen wel erg alert. De vraag is, waarom gebeurt dit? Er uh, uh, talloze theorieën. Degene die het meeste uh, opgeld doet, is dat het om chantage gaat. Acht u dat waarschijnlijk? Ja, ik weet niet of het om chantage gaat, maar veelal, veelal zitten er gewoon cybercriminelen achter... die toch proberen om op deze manier uiteindelijk toegang te krijgen. Dat is overigens niet gelukt gisteren. Uh, gewoon om, om financieel gewin mee te doen. Uh, dat om gegevens te ja, stelen. Ja, vroeger was het een bankroof en vandaag de dag uh, proberen ze op deze manier bij de banken binnen te komen. Het kan ook zijn dat er groeperingen achter zitten die ook in, in, in de rest van de, hè, de wereld uh, kwaad proberen te doen in de soortgelijke aanvallen in de Verenigde Staten... Denk, vermoedt men dat er Iraanse hackers achter zitten. Het werd door de ING, want die was dus al eerder deze week... ook in de problemen. De vraag is of dat een cyberaanval was, de juiste nee. Maar dan hoor je eigenlijk, tenminste als nieuwsconsument... of als klant van de ING, verbaas je erover. Dan wordt er eigenlijk gezegd, nou ja, dit uh, is een keer gebeurd, ja... maar goed, dat zal morgen weer niet, uh, niet nog een keer gebeuren. Vervolgens twee dagen later gebeurt het weer wel. Het lijkt wel of men op geen enkele manier is ingeschoten wat daar werkelijk aan de gang is. Nou ja, ik denk wel dat crisiscommunicatie... met betrekking tot cyberaanvallen wel wat verbeterd zou kunnen worden. Tegelijkertijd gaat er op, ja, is er op dat moment gewoon ook heel veel aan de, aan de hand. En er zijn heel veel economische belangen. Hè. Banken en ook andere bedrijven hebben over het algemeen... willen niet te koop lopen met dingen die niet goed gaan. Dus het is misschien ook wel makkelijker om te zeggen... dat het een technische storing is... Uh, dan een cyberaanval, omdat je je dan ook wel heel kwetsbaar maakt... neemt niet weg dat daar wel heel veel aan, aan het verbeteren is. Hè. Ook ja. de bankensector, zoals de Vereniging van Banken gisteren zelf... in een persverklaring heeft gezegd, heeft dit bekendgemaakt. En dat vind ik toch best wel positief, dat ze zo snel gereageerd hebben. En waarschijnlijk zouden ah, ja. ze ook niet meer te wachten op wat ING ging doen. Nou ja, de ING is daarbij aangesloten. Precies, maar, maar, maar, okay. maar kennelijk duurt dat dus te lang... want anders komt zo'n Nederlands Vereniging van Banken er niet overheen. Nee, maar goed, het is natuurlijk ook een collectief belang. Hè. Ons betalingsverkeer is ook een vitale sector, net zoals telecom dat is bijvoorbeeld. Dus ik denk ook wel dat er, dat er het een en ander gaande is. Maar goed, er kan nog een hoop verbeterd worden in termen van communicatie. Ja, ja, maar... We hebben gisteren een paar keer geprobeerd om het persvoorlichten van die NG gebeld. Hè. We dachten dus wel aardig als er iemand hier in de studio komt. Maar het standpunt was ook nadat bekend werd dat het om een cyberaanval ging. We zeggen hier niets over, de problemen zijn opgelost, het spijt ons... En het was heel vervelend. Nou, dat is nou niet bepaald eh, transparant. Het gaat toch om 8,9 miljoen klanten die hem enigszins met een kluitje in het riet stuurt. Nou ja, dat is een keuze die gemaakt wordt door de banken. Ja, kijk, ik ja, denk. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, kijk, het is zoals het is. Kijk, ik denk dat we in Nederland heel veel doen op het gebied van cyber. We hebben het Nationaal Cybersecurity Center dat wel meteen eh, met verklaringen komt. Maar ik denk wel dat er een discussie, misschien dat de Consumentenbond heeft daar ook al iets over gezegd, eh, dat er wel een discussie op gang kan worden op gang worden gebracht over wat nou eigenlijk het publieke belang is. En misschien, uh, nou ja, dat is jullie taak ook van de pers... om misschien de banken uh, te dwingen om daar opener over te zijn. Dwingen, ja, nou ja. Maar ja, te dwingen de discussie aan te gaan. Mm -hmm. En ik denk ook dat er, dat er toch ook wel een kennistekort is... over wat die cyberaanvallen nou precies zijn. Wat is zo'n distributed denial of service nou eigenlijk precies? Nou, vertel, Wie zijn is, daarbij betrokken? Wat is het precies? Nou ja, dat is eigenlijk wat er gisteren gebeurd is dat er grote hoeveelheden data worden opgevraagd opge uh, van die banken. Zoveel, echter tienduizenden gelijk. Uh, uh, en dat zijn niet allemaal tienduizenden mensen die tegelijk achter een computer over de hele wereld die informatie bij die banken aan het opvragen is. Maar dat is eigenlijk een virus die heel vaak in computers is door, door kwaadwillende is gezet. En daardoor die servers overbelasten. En dat gebeurt heel vaak. Dat is niet uniek dat dat gebeurt. Alleen meestal horen we er niet zoveel over. En zijn de gevolgen niet zo groot. Maar als je bijvoorbeeld het meest recente cybersecurity beeld leest. Dat wordt zeg maar één keer per jaar opgemaakt. Door dat National Cybersecurity Center. Omdat de Nederlandse overheid ook wil dat er meer over bekend wordt. Het is een publiek belang. Dan lees je dat dat veel vaker voorkomt. Alleen deze was wel erg groot. Hmm. Het, het, het lijkt erop dat de communicatie het probleem is, maar het werkelijke probleem is natuurlijk uiteindelijk, die indruk ontstaat tenminste, dat men als banken en dus ook als bedrijfsleven wel op een behoorlijke achterstand staat ten opzichte van mensen die er iets mee willen, die er kwaad mee willen. Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, ik denk dat, dat banken en de en telecomsector en ook andere bedrijven best veel doet aan een cyberveiligheid. Uh, maar het kan misschien wel beter informatiebeveiliging. En dat is natuurlijk een kat- en muisspel. Dat is constant in ontwikkeling. Het, ga, het heeft ook te maken met de manier waarop je het organiseert. Nogmaals, ik weet niet hoe dat bij de ING gedaan is. Dus het kan ook zijn dat het gewoon zo'n grote aanval was, dat zelfs de beste systemen oh. er niet tegen bestand zijn. Ja, ja. Uh, ik al eerder zei, he, een aantal grote Amerikaanse banken leiden er, hebben er ook ondergeleden. Al maanden, hè, Al maanden, dus bijvoorbeeld Citibank. Dus het is niet uniek. Alleen ik denk dat we ons wel bewust van worden... dat dit gewoon een dagelijks probleem is, die cyberaanvallen. En dit was een hele uitzonderlijke. Dat is een ander punt dan die crisiscommunicatie... en consumentenvertrouwen. Maar misschien moet de consument ook leren... dat, uh, uh, dat er een keerzijde is aan internetbankieren dat er een keerzijde is aan die apps... en elke dag die informatie hebben en uh, dat het een goede zaak is dat mensen daarvan beter op de hoogte worden ge gebracht. Maar goed, uh, de, als het zo betrekkelijk makkelijk gaat... want dan zijn er misschien nog wel meer instanties die, die kwetsbaar zijn. Dat klopt, dat klopt. En daarom is Nederland is in die zin best wel vooruitstrevend... met dat National Cyber Security Center. Omdat ze in eerste instantie voor overheden dit soort incidenten beter willen onderzoeken... Uh, en, uh, um, uh, nou ja, en daarover willen rapporteren, dat is al best wel uniek. En, te, en tegelijkertijd is er, moet het bedrijfsleven er zelf ook veel meer aan doen. Zeker banken in de telecom gebeurt er al, daar is al een meldplicht. Uh, in de Europese Unie is dat afgedwongen. En je zou kunnen zeggen van nou, een van de dingen die je zou kunnen doen, is, is banken bijvoorbeeld te dwingen om dit bij dat National Cybersecurity Centrum te melden, zodat we in ieder geval als samenleving inzicht krijgen in wat er nou eigenlijk precies gaande is. Nou, nou ja, ik, ik zei net, er zijn nog andere instanties die kwetsbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het elektronisch patiëntendossier. Nou, noemt u nog eens wat, wat. Ja, en daar zou je bij kunnen afvragen hoe moeten we dat UWV, dan gaan ja. Hecht, hoe moeten we dat gaan organiseren? Je zou ook kunnen zeggen van misschien moeten er meerdere servers neer worden gezet, zodat als er één gehackt wordt, niet meteen het hele systeem gehackt wordt. Maar nogmaals ook het elektronisch patiëntdossier laat ook zien dat, als, dat daar ook keerzijden aan zijn. En die keerzijden worden vaak niet heel erg belicht door de mensen die er een voorstander van zijn. Maar die zijn er natuurlijk wel degelijk. Ja. Er, er wordt gezegd uh, dat je verdedigingswallen moet hebben. En u, u zei het daarnet ook al in bijzin dat je dan een soort omleiding maakt op het moment dat je met zo'n uh, aanval geconfronteerd wordt. En dan dus het verkeer wat wel uh, wat je wel wil hebben uh, naar een andere server leidt. Hoe moet moet een systeem dat herkennen, het kwade versus het goede? Want het zijn dezelfde soorten verzoeken om binnen te komen. Ja, ik denk dat die firewalls... Kijk, dat hangt er natuurlijk vanaf. Gisteren was er zo'n overcapaciteit dat, dat ze gewoon uit de lucht werden gehaald. Dat is misschien maar goed ook. Het goede nieuws is ook dat het in die zin geen hek was... dat er gisteren geen persoonlijke gegevens gestolen zijn. Althans, dat werd gezegd. Dat is een heel lastig iets en daar, daar werken heel veel techneuten aan. Maar ja, aan de andere kant... Uh, het is niet anders als je normaal een bank binnenloopt. Hè? Mensen die daar in de beveiliging staan of kamers... moeten ook onderscheiden wie de mogelijke bank over is en mogelijk niet. Dus in die zin is de virtuele wereld ook weer niet zo verschillend... van de echte wereld. En uh, ik denk uh, dat we vaker niet horen dat, uh, dat, dat de mensen die doorheen proberen te komen... Uh, gepakt worden of gedetecteerd worden of niet. Alleen dit... Wat er gisteren is gebeurd, is zo uitzonderlijk... omdat het zoveel geïnfecteerde computers tegelijk zijn... die proberen aan te vallen, dat uh, het systeem kon plat te liggen. Maar dat is misschien maar goed ook. Want als het systeem niet was komen te plat, plat te liggen... Nou, dan waren ze we misschien niet wel binnengekomen. Ja. Ja. Maar goed, u zei net, dat moet allemaal gemeld worden en in kaart gebracht. En ze moeten misschien verplicht worden om dat, dat, dat, dat, dat openbaar te maken. Maar ja, en dan? Dan weten we dat allemaal. En wat kunnen we dan met die kennis? Nou ja, ik denk dat het, dat het absoluut geen kwaad kan... dat Nederlanders veel meer op de hoogte zijn... van het feit dat dit kan plaatsvinden. En nogmaals... dat Ja, maar goed, dat die... weten we nu. En kunnen, wat moeten we er dan... Om, kunnen we zelf zo weinig aan doen? Nou ja, ik denk dat, dat de consumenten... misschien wel andere vragen kunnen gaan stellen aan de banken. Misschien toch weer papieren, afschriften. Misschien dat, dat, dat de consumentendruk er toch kan leiden... dat hè, die, die beveiliging en die technologie beter op orde is. Die informatietechnologie... Uh, en tegelijkertijd, het is ook in een democratie gewoon een recht... dat mensen weten wat er gaande is. Dus, dus ik denk dat daar niks mis mee is. Dat is misschien niet de oplossing. De oplossing zit hem toch meer in technologie. Hè, in de beveiligingssystemen verbeteren. In informatiebeveiliging. En in meer internationale samenwerking. Want heel veel van dit soort aanvallen worden vanuit andere landen gedaan. En ik denk dat het vaak best lastig is... om mensen in die, in die landen die daarachter zitten... die cybercriminelen aan te pakken. En daar hebben we echt internationale samenwerking voor nodig. Dat is echt een illusie om te denken dat Nederland dat in zijn eentje kan. Als het nou niet om chantage gaat, hè? want dat wordt dus gezegd... dat er grote bedragen door die banken zouden moeten worden betaald... en dat ze dan uh, uh, een soort vrijgeleide hebben daar in ieder geval verstoken van blijven. Als dat niet zo is, wat zou het dan de scenario's zijn? Zou het gewoon, gewoon pesten zijn? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Uh, het woord cyberjihad is ook al gevallen. Het zou kunnen dat er groeperingen achter zitten die, die een politieke boodschap hebben. Dat is, dat is zeer waarschijnlijk het geval in de Verenigde Staten. We weten het waarschijnlijk ook niet, tenzij het opgeëist wordt. Het meest waarschijnlijke is dat het om cybercriminelen gaat. Uh, en ik denk nogmaals dat we daar heel goed voor moeten samenwerken wereldwijd om dat aan te pakken. En dat gebeurt ook nog, maar dat kan beter. En waar om... zitten die cybercriminelen? Nou ja, in de ja, die zitten in cyberspace in de ja. hele wereld. In de Oekraïne, in Nederland, in België, in Roemenië Amerika. Roemenië werd nu genoemd, hè? Roemenië. Ja. Dus in die, die cyber, dat cyberspace is een virtuele wereld... Waar, waar misschien die nationale grenzen er minder toe doen... Maar, maar de rechtsstaat en internationale samenwerking... is wel heel erg nationaal georiënteerd. Want je kan dus constateren dat het om duizenden, tienduizenden... Computers ge, geïnfecteerde computers ja. is gegaan die deze aanval hebben voorbereid. Dat betekent waarschijnlijk dat die computers nog steeds geïnfecteerd zijn... en elke keer weer opnieuw voor welke aanval dan ook gebruikt kunnen worden. Of is dat niet zo? Nou ja, dat is zeer de vraag, want ik denk dat ze nu wel weten wat er is gebeurd. Maar het klopt dat die tienduizenden computers geïnf uh, ja, geïnfecteerd zijn. En het is ook niet voor niks dat het Nationaal Cybersecurity Center daar ook een onderzoek naar gaat doen. Dat zullen die banken ook doen. En laten we eerlijk zijn, die banken hebben er natuurlijk alle belang bij om daar ook over te communiceren. Dit gebeurt veel vaker en dit is een heel groot probleem. En het is de keer keerzijde van onze digitale afhankelijkheid. Maar kunnen uh, de onderzoeken aantonen welke computer precies uh, daar tijdens zo'n aanval uh, heeft proberen het in te kan, loggen? Het kan, maar het hangt wel enorm van, van het virus af. En dat virus is niet altijd hetzelfde, dat verandert constant... maar het is een kwestie van tijd voordat, voordat men waarschijnlijk erachter komt. En als dat gedetecteerd wordt en die computers bekend worden dan via internet of zoiets... of via mededeling, worden die besmette computers weer gewaagd zodat ze besmet zijn? Dat kan, maar dat is niet standaard. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, de vraag, dat, dan kom je weer terug op die internationale samenwerking. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor? Is het, is het de bank die geraakt wordt? Is het uh, het land uh, waar, als je al weet waar, waar, wie dat virus verzonnen hebt? En dat is een van de redenen waarom wij hier in Nederland... heel veel kunnen afspreken met elkaar. Maar je zal toch een soort, tot een soort consensus op internationaal niveau moeten komen. Van wat is dit nou eigenlijk? Cybercriminaliteit? Uh, wat zijn uh, uh, uh, ja, hackers of niet? Uh, en hoe zit het bijvoorbeeld met wat zeer waarschijnlijk is in de Verenigde Staten... als bijvoorbeeld Iran erachter zit, waardoor je weer een heel ander verhaal krijgt. Want dan hebben we het weer over cyberoorlog voeren. Dus dat er een ideologisch idee zit achter het platleggen van allerlei Amerikaanse banken... waarvan wordt vermoed dat dat een reactie is op de sancties, economische sancties op Iran. Dus dat weet je niet. En dat is in dit geval nog bijzonder onduidelijk. Ik denk dat in Nederland uh, zeer waarschijnlijk gaat het hier om cybercriminelen. Maar zeker weten we niet. Misschien komen we het ook wel nooit te weten. Spannende tijden, in ieder geval voor uw vakgebied. U kunt voorlopig genoeg, genoeg bestuderen, Er is genoeg, gebeurt ja. genoeg in Cyberspace. Mogen we u hartelijk danken voor uw uitleg. We met Quirine Eijkman van de Universiteit Leiden. Het ging dus over de cyberaanval op de Nederlandse banken... en hun online betalingssysteem. Meer informatie is er ook nog te vinden bij ons op de site. www.newshow.nl Hartelijk dank. Ik heb alle verloven ingetrokken. Kondigde staatssecretaris van Financiën Frans Wekers gisterochtend aan. Zijn ambtenaren moeten dit weekend een lijst met duizenden belastingontduikers doorspitten. Die deze week door een groep onderzoeksjournalisten werd. Onthuld, trouw geloof ik, ja. Als er Nederlanders tussen zitten kunnen zij per omgaande een brief van de fiscus verwachten. Van een aantal prominenten is inmiddels al duidelijk dat, dat ze op de gevraagde lijst staan. Zo blijkt ook de campagneleider van de Franse president Hollande geld te hebben weggesluist naar een belastingparadijs. Nadat eerder zijn minister van Begroting tegen de lamp liep. Verder diamanteers uit Antwerpen, twee topmannen van Gazprom en veel anderen. We gaan erover praten met Ruben Freudentaal. Hij is hoogleraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen meneer Freudentaal. Goedemorgen. Ja, alle verloven ingetrokken. Is dat nou echt nodig? Nou, als ik de, het lijstje met de namen hoor die uh, nu bekend zouden zijn... komen daar nog geen Nederlanders op voor. Dus ik denk dat het in wat overdrachtelijke zin moet worden opgevat... Uh, het intrekken van de verloven. Ik kan het me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen. En waarom zou die dat dan toch doen? Om nog een baar te maken of zo? Nou, het is uh, zijn taak is om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland aan de fiscale verplichtingen voldoet. Uh, en dan hoor je natuurlijk te reageren op zo'n lijst, dat begrijp ja. ik ook wel weer. Oh ja. Oud-minister Jan-Kees de Jager heeft uh, de afgelopen jaar 8000 Nederlandse zwartspaders ertoe uh, gedwongen eigenlijk hun vermogen aan te geven. Dat was goed voor 3,5 miljard. Waren dat nou ook wegsluizers of zijn dat gewoon slimme spaarders geweest? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is natuurlijk geen informatie beschikbaar over het type uh, zwartsparen dat uh, ingekeerd heeft de afgelopen jaren. Mm -hmm. um, Jan Kessijager is wel effectief geweest in zijn aanpak van, uh, van het zwartsparen in het buitenland. Uh, omdat hij gebruik heeft gemaakt van een over het algemeen goed werkend principe. Dat is namelijk dat als je een soort pardonregeling invoert, dat je dat één keer moet doen. En dat je daarna de maatregelen in de wet moet aanpassen om ervoor te zorgen dat mensen echt een soort van het momentum gebruik maken om het, de zaak in het te brengen. Nou, Dat is goed gelukt de afgelopen jaren. Er zijn in het begin van die actieperiode duizenden mensen geweest die hebben ingekeerd. Dat kan overigens gaan om hele kleine bedragen, 10.000 euro of 5.000 euro op een buitenlandse bankrekening. Misschien ooit een keer door de ouders van belastingplichtigen daar neergezet na nou, de oorlog. Het kan ook, kan ook om grote bedragen gaan. Uh, daarna, in de jaren na die eerste actie, zeg maar, is het aantal inkeerders uh, flink teruggelopen. En dat ligt nu rond de 200 à 300 per jaar. Dus het was heel effectief. Het heeft eventjes uh, goed gewerkt. Het heeft veel geld opgeleverd voor de Nederlandse schatkist. En daarna zijn we eigenlijk weer in een normaal patroon beland. Nou oh ja... Ja? Ja. Welk gedeelte van dit soort geld dat op buitenlandse rekening gezet is... is eigenlijk gewoon zwart geld? Is dat een groot gedeelte? Of, want ik neem aan dat er gewoon een heleboel... ook hele legale boekingen naar het buitenland gedaan worden... en daar bewaard worden, omdat simpelweg de rente hoger is of zoiets. Ja, er kunnen, er kunnen allerlei redenen zijn... voor het gebruik maken van buitenlandse bankrekeningen. Laten, laten we vooropstellen, het is ook helemaal niet strafbaar in Nederland... en het past zelfs in de Nederlandse fiscale wetgeving. Maar niet in de moraal. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, de wetgever heeft al in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de inkomstenbelasting een artikel opgenomen waarin staat dat als je eh, buitenlandse beleggingsvennootschappen hebt, dat je verplicht bent daar een soort fictief inkomen aan te geven in je aangifte inkomstenbelasting. Dat doet zo'n wetgever niet voor niks. Eh, het is dus bekend dat er buitenlandse vennootschappen worden gebruikt. Dat mag ook als je er maar belasting over betaalt. En zo is het ook met het aanhouden van buitenlandse spaarrekeningen. Dat mag. Uh, er zijn diverse redenen om dat te doen. Uh, het past in de Nederlandse fiscale uh, wetgeving. Nou, om even in te gaan op de vraag welke reden je daarvoor kunt hebben. De rente kan hoger zijn. Het kan zijn dat mensen in het buitenland een huis willen kopen en daar geld alvast voor naar het buitenland brengen. Het kan zijn dat mensen geen vertrouwen hebben, om welke reden dan ook, in hun uh, huisbankier, Nederlandse bankiers. En er zijn natuurlijk ook verschillen in het depositogarantiestelsel uh, dat in Europa uh, geldt. Er zijn landen die hogere garantiebedragen kennen dan de Nederlandse uh, 100.000 euro die door de staat is gegarandeerd. Er zijn landen die dat lager doen, maar er zijn dus verschillen in de, nou, laten we maar zeggen, de garantiestelsels die de overheden hanteren. En dat maakt dat mensen allerlei redenen kunnen hebben om geld in het buitenland uh, onder te brengen. Daar hoeft maar, op zich niets mis mee te zijn. Maar het curieuze is dat Nederland eigenlijk zelf uh, de, uh, alle mogelijke moeite doet om buitenlands kapitaal aan te trekken. En daar zit ongetwijfeld natuurlijk ook een flinke hap zwart geld bij. Ja, dat, dat laat ik zeggen dat Nederland uh, zijn best doet om buitenlands kapitaal aan te trekken, is heel logisch. Dat doet overigens elk land. Uh, het investeringsklimaat, om het maar met een mooi woord te noemen, is natuurlijk heel belangrijk voor de economie van een land. En daar is een stevige concurrentie in Europa en ook in de wereld gaande. Uh, heel veel landen proberen investeerders naar ze toe te trekken. En vervolgens is het natuurlijk zaak om zo goed mogelijk in je systemen uh, ja, checks en balances in te bouwen. Om ervoor te zorgen dat de aard van dat geld waar het vandaan komt, dat dat uh, zuiver is. En dat is in de praktijk uh, mogelijk tot op bepaalde hoogte. Uh, maar er zullen altijd situaties zijn waarin men erachter komt, achteraf, dat het toch niet goed was. Ja, uh, uit, uit de geluiden die op dit ogenblik uit het onderzoek, dat onderzoek is nog niet helemaal klaar, uh, komen wordt er gesuggereerd dat er in ieder geval Nederlandse banken bij dit soort lijsten die bekend geworden zijn, Onder allerlei schimmige namen, in ieder geval Nederlandse banken, ABN en ING worden genoemd, bij betrokken zijn. Maar moeten nou ook een hoop particuliere uh, uh, vrezen dat er van alles en nog wat nu de komende tijd boven gaat komen? Nou, uh, laat ik zeggen, die, die, die vrees. Uh, uh, ik zou zeggen dat daar kan je van zeggen nee en ja. Uh, nee, waarom hoef je niet bevreesd uh, uh, te zijn? In, in, in, in grote lijnen denk ik dat de Kaiman Eilanden, want daar komt de lijst vandaan, heb ik begrepen... Uh, in heel, helemaal niet gebleken is een land te zijn... waar Nederlandse zwartpaarspaarders in het verleden... in grote getale gebruik van hebben gemaakt. De inkeerprocedures van de afgelopen jaren... Daar is wel uitgebleken dat Nederlanders in het verleden blijkbaar veel gespaard hebben in Zwitserland, in België, in Luxemburg. Dat zijn de landen waar Nederlanders wel gebruik van hebben gemaakt en waar ook veelvuldig is ingekeerd. En dat geld is ook vaak naar Nederland gekomen. Dus de Kaimaneilanden als zodanig roepen bij mij in ieder geval niet het beeld op dat er verwacht mag worden dat er heel veel namen naar voren zullen komen van, van Nederlanders. Um, Waarom is, het, is er wel enige vrees uh, op zijn plaats? Nou, in het vorige nieuwsitem hadden we het over cybercriminaliteit. Um, toen werd er gezegd door, uh, de, door de, de, de dame die aan het woord was van ja, we hebben hier te maken met een informatiebeveiligingsprobleem. En als er iets gebleken is uit deze lijst, is dat informatiebeveiliging bij banken een, een groot issue is. Want vaak komt deze lijst vandaan? Deze lijst komt bij een bank vandaan, is uitgelekt. En ik mag aannemen dat geen enkele Nederlandse burger het op prijs zou stellen... wanneer zijn of haar bankgegevens uh, zomaar op straat zouden liggen. Kortom, je kan het je niet meer permitteren, want het risico dat je gepakt wordt... wat er tot nu toe bijna nul was, is een stuk groter geworden. Nou, dat risico, ik weet niet of dat risico groter is geworden... alleen als gevolg van, van, van overheidsmaatregelen. Het is wel zo dat we de afgelopen twee, drie jaar hebben gezien dat er... Nou, als zeg, drie, vier keer per jaar op zijn minst gemiddeld wel een situatie speelt... waarbij een medewerker van een bank waar ook ter wereld ontslagen wordt... ruzie krijgt, met een diskette met gegevens de deur uitloopt... en vervolgens daarmee naar een krant of ja. naar, zelfs naar de belastingautoriteiten stapt. Ja. Nou ja, goed, als journalisten daar zo makkelijk achter kunnen komen... dan hebben ze bij de fiscus toch niet echt heel erg opgelet. Um, ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat de, de fiscus uiteraard terecht volgens de legale uh, methoden probeert aan informatie uh, te komen. En daar zijn belastingverdragen voor internationale uitwisselingsverdragen voor fiscale gegevens. Dat is de te, te bewandelen route en dat zal de Belastingdienst ook moeten doen hartelijk uh, dank voor uw bijdrage. Ruben Freudentaal, hoogleraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het ging dus over de enorme bedragen die door de steenrijken... naar de zogenaamde belastingparadijzen zijn gesluisterd. Waar zou u naar toe brengen, uw geld? Hij is al weg. <laughs> Goed, het is dus niet erg. We gaan zo meteen om negen uur verder. Dan uh, gaan we het hebben over de Belgische kerncentrales. Daar is toch wel een hoop mis. Tot zo meteen.